Daarom liet de agent hem stoppen. Toen hij naar de auto toeliep, reed de bestuurder op hem in. De politieman kon nog net op tijd wegspringen en schoot vervolgens op de auto. De bestuurder van de gestolen auto is spoorloos. Het weer.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 Klopt er hier iets niet? Ik draag een ring, maar ik heb jou nooit gehoord.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 Just call me Lucifer, cause I'm in need of some restraint. So if you meet me, have some courtesy, have some sympathy, and some taste.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 ZFM, baby, can't you see? Het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Freddy van met het NOS journaal. De Arabische Liga wil de waarnemersmissie in Syrië hervatten. Dat zegt VN-secretaris Ban Ki-moon die een gesprek heeft gehad met de voorzitter van de Liga. Eind vorige maand werd de missie vanwege het aanhoudende geweld opgeschort. Ban noemde het rampzalig dat de VN-veiligheidsraad niet tot overeenstemming is gekomen. Het uitblijven van consensus binnen de raad heeft Syrië volgens de VN-chef aangemoedigd om de oorlog tegen zijn eigen volk te verhevigen. Hij waarschuwde dat het land afglijdt naar een burgeroorlog. De Syrische stad Homs heeft voor de vijfde dag op rij onder vuur gelegen van het regeringsleger. Inwoners van de stad zeggen dat gisteren de zwaarste bombardementen waren tot nu toe. Er zouden moordbrigades van deur tot deur zijn gaan om dissidenten te doden. De honger in zuid soedan is sinds de onafhankelijkheid van het land een half jaar geleden toegenomen. Volgens twee VN-organisaties dreigen 4,7 miljoen zuid soedanese dit jaar niet genoeg te eten te krijgen. Vorig jaar waren dat er 3,3 miljoen. Dat meldde het Wereldvoedselprogramma en de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. In zuid soedan dreigt geregeld honger, maar de situatie is nu nog ernstiger geworden. De Griekse politieke leiders zijn het grotendeels eens over de hervormingsmaatregelen die moeten worden genomen. Er is geen akkoord bereikt. Premier Papademos zei dat er op één punt geen overeenstemming is. Hij zei niet welk. Er zou een verschil van mening zijn over de pensioenen. Vandaag is een ontmoeting tussen de...